Er staat bij elkaar 200 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Bees en knooppunt Eveningen 9 kilometer. Dat was een ongeluk, alle reishokken zijn weer open. De A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 6 kilometer. Bij Zoeterwouderdorp is de linkerreis ook dicht na een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij knooppunt Zaandam 8 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 5. Op de A9 ook maar Amstelveen... ...tussen Beverwijk en Knopend Bad Hoefendorp, 13 kilometer. Op de A10 de ring noord tussen Kadoelen en Knopend Watergaasmeer 9 kilometer. Op de A10 de ring zuid tussen Afrit-Ijmuiden en Knopend Nieuwemeer 5 kilometer. A12 Utrecht en Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 10 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 5. Dat was een ongeluk, de rijstroken zijn weer open. En op de A20 hoek van Holland Gouda tussen Knopend Ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoond op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! Is Zin in Zierven. Met nu de herhaling van Oorlog voor Zandvoort. Street, tonight. I see faces as they pass beneath the Pale and light. I have no choice but to follow.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 I oh, hear the sound of my feet While there's a moon over -burn. and then you ...geantwoord hier op CFM. Live natuurlijk vanuit het Hoogland. Het zonnetje schijnt buiten, daar zijn we blij mee. Het is altijd lekker, het is zelfs warm. Net als van de week, week eigenlijk. Mooi mooie weersomstandigheden. Ja, mooi ja. We gaan het hebben over de Roze Kunstlijn. Ja, het vet rozenhart zit tegenover. En ik begreep alias Bob Rosé. Bob Rosé, ja. ja? ja dat is, um, de Roze Kunstlijn is vorig jaar gestart. Want er was Haarlem, was, uh, Haarlem stad. En uh, deden we deden allemaal cultuurprogramma's. En een hele jaar... Uh, muziek, dans, maar alles, maar ook over diversiteit. Ja. En om het roze een beetje, toch, uh, dat het gewoon moet zijn eigenlijk, want die ja, ja, ja. is nog steeds nodig. Ja. En toen ben ik uh, vorig jaar begonnen als een soort persiflage van Bob Ross. En zo is het ontstaan, En zo werd het van Bob Roos, nou de, de, de, de S, werd een E, een en Rosé, en het kan Rosé drankje zijn, en het, het kan ook het Roze, ja, ja. en zo is het eigenlijk, door een grap is het eigenlijk zo aangeslagen vorig jaar. En, en dat was in Haarlem, hè? Dat was in Haarlem, Haarlem? maar dan ja. deed de, de, de de in het Vigé theater. Ja. Maar dat was zo succesvol, want ik ben natuurlijk de, we hebben curator van de kunstlijn, maar omdat ik dat onderdeel deed, de Roze kunstlijn, omdat je met kunstlijn heb je alleen maar beelden schilderijen. Maar wij willen meer. Een soort parade met allemaal vormen van kunst. En eigenlijk ook uh, een heleboel zeiden die we vroeger wil jullie meedoen. Ja, ik ben niet homoseksueel of lesbisch, maar dat is het juist niet. Het is juist voor, voor wat je ook bent. Voor iedereen. Ja. En daarom is het ook een heel breed uh, gebeuren aan het worden. Want je moet niemand uitsluiten. En, uh, en dat is gewoon met waar Bob Rosé voor staat. Een soort en Een beetje met een, ja, een vette knipoog. <lacht> maar het is wel het is weer heel grappig. Hè. We hebben nu uh, en toen uh, Vigree is helaas gestopt. En toen hebben we ook een locatie in de in Adem. Maar toen kregen we ook connectie met Heli Jansen en uh, Sabine Huls, Hilly Jansen van de gemeente, Sabine van het uh, Zalsvoorts Museum. En of we dat niet iets daar, een lijntje konden trekken. Want het is natuurlijk hier zomer ontzettend druk. En voor het najaar is het altijd een beetje, natuurlijk, ja, vroeger, toen ik als kind zijn hier kwam, uh, jaren geleden, gingen we altijd naar de Winkelstraat van de Winkelstraat die waren de zonnig Ik dacht toen dat helemaal veranderd werd in Nederland. Dat alle winkels nu open zijn in Nederland. Dat is ja, ja, niet zo bijzonder. Maar het is natuurlijk. Uh, en ik voel altijd zo. Het Zandvoort hoort er gewoon bij. Uh, ik ben zelf haar. Maar als ik dan zeg tegen de gemeente. Ik voel me ook gewoon Haarlemmer. Dan zijn ze er ook weer boos. Maar dit gebied is, hoort bij elkaar. Ook de cultu het culturele. Het ontstaan van Zandvoort. En ook met rode, En met wat er allemaal is. En het, uh, ja, het visserspad. En het is toch heel veel connecties. Het is, het, is, het, is een, het is een tien minuten fietsen. Een kwartiertje ja, fietsen. Ja, je zit allemaal dicht naar elkaar. Hè? Is het is, uh, en ja. die verbinding willen we graag dan doen. Dat okay. Zandvoort ja. gewoon bij betrokken wordt. Bij, ook bij de Halemse kunstlijn. Van de Haarlemse kunstlijn is ook tot Velzen. En tot uh, deel van de en, en tot uh, Lisse. Maar waarom ja. niet Zandvoort erbij? En, nou, we ja, hebben hier toch een museum. Nou, wil ik, even, dat, ik hoop dat alle Zandvoorters luisteren. Oh. Ja. Heel veel Want mensen luisteren. Het ja. is zo ja geweldig museum. Zo uniek en dat mag ja. helemaal niet weg, want het is echt een cultuur. En wat is Sabine Hulsen, een jonge, dynamische directrice, die daar toch heel veel dingen op poten kan zetten om. Uh, je hebt natuurlijk ook een dorp, en oh, een dorp is een gemeenschap, maar ze probeert toch met, op een manier te brengen dat het ook voor anderen open is. Je hebt natuurlijk altijd... Nou, uh, dat is heel toegankelijk. Nou, dat museum, het is... Uh, want je kijkt ervoor, is ook, uh, Daar eerst al die drie geweldige beelden die ervoor staan, Eentje met een mooie veranderen. Echt voor mij altijd dit Zandvoort. Dit was een kostverloren straat. Maar dan kom je binnen. Nou, dit is tien keer groter wat er eigenlijk van de voorkant te zien is. Ja, ja, ja het is ja, mooi. Het is het optimale is, neergezet. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, het is echt ja, het, het is het, is dus, ja, ja. iets wat bij Zandvoort ja. moet blijven. Ja, ja, blijven horen. Even, ja, nee. dus, ja. Uh, even iets over de <laughs> roze kunstlijn. Wanneer gaat dat allemaal Nou, donderdagavond. Het is dus 31 oktober. 31 oktober, En dan wordt het inloop 9, 7 uur s'avonds. En half acht wordt het feest geopend. In het museum. In het museum, ja. Omdat uh, de kunstlijn uh, bepaalde openingen... maar omdat eigenlijk, uh, de start is in de Vissal vrijdagavond om acht uur... maar heeft, dan kan niemand bij al die locaties met de openingen zijn. Dus daarom hebben we donderdag uh, hier in Zandvoort klaar... 31 oktober. En dan uh, begint er zeven uur half acht de feestelijke opening. Dan komen ook de curators van Haarlem... en nou, alle uh, belangrijke figuren. <laughs> uh, en dan uh, maken we het een groot een geweldig feest van. En is het vrijdag, zaterdag en zondag, dus 1, 2 en 3 november. Maar deze expositie blijft ook nog tot 17 november hangen. Oké, okay, okay, dus de expositie in, in, in het museum blijft langer hangen? Tot 17 november. En wat, wat kunnen de mensen dan doen in het weekend? <laughs> in het van. weekend? Uh, nou, we hebben dus, beginnen dus een programma met uh. allemaal, uh, uh, Freddy Kuiper treedt op, uh, Frauke Tetterone, ik uh, zal even allemaal namen leggen. Oh, dat is een Zandvorst, In, in Een in Zandvorst, ja, Zelfs voor het gedichten ja. Ja. van Adam ja. ja. ja. Maar ook de Blauwe Kom. Die is heel bekend in uh, Noord- en Zuid-Holland. Met gedichten. Die maken ook gedichten op de schilderijen. Merel uh, Mooistra, een cabaretière. Uh, Vondel on Tour. Dat is een, uh, vanuit uh, een soort jantjes. Vanuit, uh, als de Wester kon spreken. Echt een stuk over de Westen toren. Vondel on Tour. Die toeren al een paar jaar nu door. Die nemen metlies uit. En er zit ook het Ditsland voor het is zee. Het wordt één groot feest. Treet Kuiper, het Luisterlied. Uh, uh, Rebub. Uh, eigenlijk, ja, heel veel artiesten. Het is elk uur is een ander programma. Klaas Koper zingt met uh, Greetje ja, Vasten. Nee, van want uh, andere Greetje kon oh. Maar Klaas, die is zo uh, flamboyant figuur, die ik al voor de week ontmoet heb. Hij zegt, ik heb nog een Greetje. Ach. En die speelt... Ja, <laughs> ja en dat is weer niet ah. de Eppenvloed. Maar typisch, het is... Uh, ja, Klaas, ja nee. Greetje Vastenhoof. Ja. ja, leuk. Want het was wel jammer dat in het begin uh, uh, dat ze denken, oh, roze, het is altijd nog een beetje een woord. We uh, was toen hier met een paar weken geleden met de opening van, als ik het goed zeg, windkracht of stormkracht. Dat nee, uh, was met de kunstenaars was dan, ja. of wind, het? de Frisse wind. Ja, frisse wind en was ook de koorden allemaal. Ja. En toen dachten ze, oh, ben jij dat? Oh ja, ja. Oh. Maar dus, uh, dit wordt een groot succes, want vorig jaar hadden we zeker al 3000 bezoekers alleen in de Grijne. Dus we verwachten heel veel. Want alle kunstenaars die ook we hebben kunstenaars uit veel uit het hele land die hier ook exposeren. Die wisten niet wat ze zagen. Dus voor iedereen, ook de Halemers die hier kwamen, hadden nooit geweten zo'n mooi museum. Dus het, het wordt heel druk. En het is verzand voor ze heel leuk om het, nu dat nu te zien. Een leuke aanvulling ja. ook. En het is ja, met een, ja. een roze tientje. Maar je wordt er niet mee gechoqueerd. Het is gewoon: het is diversiteit wat voor kunstenaars ten toneel Want alle kunstenaars zijn gewoon, ja, of je nou holy, bent, or, uh, homo, flespies of Kunst is kunst. Ja, kunst kunst. Dus Allesgezind, alle alle ja, noemt ja, dat. Ja, ja. ja. ja. Dus ja, dat was vroeger. Oh ja, ja, dan ga ik weer uit het hele programma <laughs> heen. Wij, ik was katholiek opgevoed. En toen moesten wij uh, collectoren langs de deur lopen. Ja. En was voor de herwonen levenskracht. En ik wist, wist als ik acht, zeven, jaar. Maar wist weten allemaal niet wat het is. is. En toen zei nou, ik: Wat is dat dan? En ze zei mijn moeder altijd: Dan moet je maar zeggen, het is voor alle gezinten. En toen kregen we altijd geld. We wisten ja. ook helemaal niet wat alle gezinten nee, was. Maar, <laughs> maar, maar alle gezinten. Dus even tussendoor. Wij gaan weer. Helemaal weer verder. Ja. Uh, maar het is... Ja, um, ik noem mijn naam op. Uh, vrouwtje Katie Rodes, Wesley Beredon via zanger, ja, zanger. En ja. nou, Klaas Koper, Balmasquet is de vrijdagavond. Het is ook zondagavond, ja. uh, dus even tot 12 uur feest, uh, opening met uh, vrouwtje gedichten. En dan achtergrond Katie Rodes, Wesley ja. ja. de Piet Tetrode. Ja. Maar vrijdag komt Klaas Rosé en uh, Klaas Koper. En uh, Balmasquet, State of Art en DJ ja. Bert Schipper. Dat is voor de vrijdagavond. Ja, ja. Ja, en zaterdag hebben we natuurlijk een heel programma... met uh, de, allemaal uh, artiesten. En die programma's, is de, uh, hoe, hoe, hoe, hoe komen we aan de programma's? Uh, de programma's? Staan programma in, in, de in de krant? In de krant, en dan komt in het Zandvoortse uh, aan. Ja. En het Havensdagblad komt van de week een hele grote bijlage. Dat is alles over de hele kunst, uh, de kunstlijn, over de hele de regio. En er staat ook Zandvoort apart vermeld. Oh, okay. Wie er optreedt, wat er is en uh, waar het voor staat. Ja. Dus het, is, uh, we, uh, het wordt goed, uh, uh, uh, goed uh, aangekomen. Ja, veel kranten en uh, veel interviews afgenomen. En ja, dit, is, dit is ook heel fijn, dat mensen ook uit Zandvoort zitten ja. ja, maar We hebben laatst de, laat e de kunstlijn gehad hier in Zandvoort, ja. Ja. kunstkracht. En, ja, ja. Dus zeggen, ik, heb, ja. Ik, heb, ik heb ze allemaal gezien, alle, ja. alle ja. Ja. Uh, exposities. Ja. Het, het was natuurlijk schitterend weer, dat ja. is natuurlijk ja. mooi. Ja. Ja. Maar daarnaast was het zo ontzettend indrukwekkend en zo close, omdat je met iedereen kan praten, kunstenaars zelf. Ja. in de mensen hun huizen, ja. apart ingericht. Ja. Ja. Ja. Dit, dit soort zaken zijn veel leuker ja. dan een groot museum. Ja. Ja. Want als je ja. een groot museum is. Het, ja. Ja. En dat is ook met Sabine dus, ook. Als je dus een expositie inricht, dan heb je een bepaalde uh, kunstenaar. Maar dit is zo divers. En dit is ook zo van, ja, dat vind ik mooi of dat vind ik minder. Want dat is, ja, is het is juist leuk. leuke. En als ik uh, als acteur Anton Heimer moet spelen, zeg ik ook altijd: weet je, wat kunst is? Vijf per in je hand houden. Dat is pas kunst. Ja. Het ja. is gewoon de ene prikkelt en dat anders en dat is juist zo leuk met deze ja. Ja. exposities. Eh, nou geloof ik wel de kunstenaars die er zijn. Ja. Ja. En wat doe, dat doe jij ook niet? Ja, ik, eh, ik heb, <laughs> ik heb het vanmorgen ik had, uh, een kunstwerk gemaakt een uh, ja, de uh, eerste editie, nou de tweede editie. Maar die is nog helemaal nat van de olie, want ik had er tien en van zeven gemaakt, maar uh, mag, dat is niet bla bla bla, maar ik, ik heb, van de zeven zijn er al zes verkocht. Dus ik heb toch vannacht en gisternacht begonnen. Maar dan wilde ik het in olie doen. Dus het gaat toch nat eigenlijk op de muur. Maar ja. <laughs> nou, dat is wel heel, heel prettig, lijkt mij, als kunstenaar. Ja, ja, maar dan ben ik eigenlijk, nu keek ik net weer auto. Ik heb het verkeerd. Ik denk, ook oh, oh, dat is ook niet goed. Maar dan ga ik nog straks eventjes... Uh, ik heb nog een paar dagen daarvoor. Hè. Maar ja, maandag begin ik natuurlijk met... Uh, uh, in Haarlem, in de want Ik moet bij de 270 schilderijen... en eventjes ja. beelden... moeten allemaal nou, hier moet in de Grijne en hier. Ja, hier zijn we bijna klaar. Okay. Het wordt zo mooi. Ja, het is echt... Uh, ja, het is... Uh, ja, iedereen die ook... Want het is is gesloten, maar er komen toch al mensen zo binnen. En iedereen is raar enthousiast wat er aan te hangen. Nou, dat is, uh, En ik heb natuurlijk ook heel veel dank aan Karel, een vriendje van me met de ja. glaskunst hier. Ja. Ja. En uh, ja, dat heb ik heel veel... Uh, de, die, dat is een heerlijk mens. Veel hulp. Uh, uh, niet niet zeuren, doen. Maar het heeft ook veel kunstenaars over. Ja, maar dat, ja. dat vind ik zo jammer, want ik had de BKZ nog aangeschreven. Ja. Jammer dat er een paar dat te laat. Maar er zijn een paar erbij, hoor. We ook, uh, die dan gelukkig meedoen. Oh, maar ik had wel meer gehad. Want Het is meer een verbinding met Haarlem. Hè? Ja, zeker, maar nu ja, komen ja. ook heel veel zandvloerskers naar huis. Ze gaan dan in de hangen En de mensen in de Haarlem, die gaan dan zandvloers. Dat is wel juist... Dat is leuk. Het ja. is verbindend gewoon. Ja. Ja. En er wordt een busje heen en weer gereden. Oh. Als je te veel praat, ja. niet zeggen hoor. Want uh, ja. een busje gaat elke ja. Ja, had ja, half uur van Haarlem naar Zandvoort, dus oh. de mensen worden bij het museum gebracht, en als ze weer zeggen, nou, ik heb willen verhalen zien, dan gaan ze naar Haarlem na een uurtje gaan ze weer met het busje terug, zo pendelt oh, het, het heen in. weer, twee Noem. dagen lang. Ja. Ja. ja. Nou, we gaan alle informatie lezen in Haarlem's Dagblad, ja. dat is duidelijk, uh, onze kunstlijn Bob Rosé, ja, heel Rose bedankt voor ja. dit. Ja. En het is echt een <laughs> fenomeen hoor, want we moeten wat er doen, we. elke oh. dag zien we in de pers, het is nog steeds uh, nodig. Ja. Ja, dat is prima. Goed, het was uh, een mooi uh, verhaal. Dankjewel dat je hier was. Helemaal goed. Ja, dankjewel, dankjewel. Dan gaan we gaan luisteren naar een stukje ja. muziek. Dat wordt Diana Washington, Mad About the ball. sleepless nights I've had about the boy Mmm -hmm. On the silver screen He melts my foolish heart in every single thing veel te vroeger overleden Diana Washington... met About the Boy. We gaan ja. verder in... De... Ja, goedemorgen, Antwoord We gaan praten met twee heel bijzondere fysiotherapeuten. Die recht tegenover ons zitten. Twee masters. Twee masters. Ja. Ja. Eén master in de second-fysiotherapie. Uh, ja. En jij bent via de master Manu manuele therapie. Lage, lage rugpijn, hè? Ja, manuele therapie. Manuele therapie. Maar mijn onderzoek was over chronische lage rugklachten. Oké, okay. ja. nou. dat is een aardig onderwerp, ja. Want heel veel mensen hebben daar al ja. min of meer last van. Hè. Menselijk lijf is toch, uh, wordt geteisterd. In deze maatschappij. Dus ja. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Maar uh, ja, de, de, de, de opleiding uh, die geeft je dus inzicht, eigenlijk ook van uh, wat, wat effectief zou kunnen zijn en in, in hoe je er dan mee om moet gaan. En, dat, dat, dat verdiept je inzicht. En uh, dat is ook de reden dat ik het gedaan heb. Ja, ja. Maar uh, het was ook een, een uitdaging. Het is dus, uh, ja, ja. uh, eigenlijk op mijn leeftijd. Ja. Tegenwoordig is fysiotherapie uh, ook jaarlijks bijscholen. Het is niet meer. De... Ja, dat is ja. Deze dat is alles klaar. Alle, alle beroepen. Ja, al kwaliteitsregister heb je dat sowieso. Ja, ja, ja, ja. Is. Ja, ja. ja. Dat eisten de verzekeringsmaatschappijen ook van je. Hè, dat je dat dat voor dingen blijft doen. Dat noemen. is sowieso standaard. Je moet zoveel punten halen per vijf jaar. Maar het helemaalste gebeuren, dat is iets van de laatste tijd. Is dat nou een soort kwaliteitscertificaat? Hangt dat er ook aan? Of is het gewoon puur opleiding? HBO. We hebben een HBO-opleiding in het verleden natuurlijk gedaan. fysiotherapie HBO-opleiding. Maar bij ons is er een post HBO zoals bij de verpleegkunde, maar moet je meteen doorstromen als je specialiseert naar een masteropleiding. Ja. Dus het is sowieso gekoppeld aan wetenschappelijk onderwijs. He? Dus je moet gaan kijken via uh, het literatuuronderzoek van wat is de goede het goede onderzoek en wat is de goede behandeling bij deze patiënt. Ja. Daar word je in opgeleid om dat ook dat onderzoek te doen naast je ja het, het, het vak leren ja. van ja, ja, ja. de fysiotherapie in ja. mijn geval. Ja, dus het proces begint ja, ja. meestal bij een verwijzingen van de huisarts. Ja. En dat is wel vaak de, ja. de routing en dan komen ze bij jou. En dan is het eigenlijk ook de bedoeling dat je daar veel meer induikt van wat nou het probleem is van ja. de patiënt, ja. voordat je begint met een behandeling of iets. Precies. Is dat voorgeschreven? Ja. Wordt. Nou, zeker om te ja. weten van wat is bij deze patiënt. En je hebt natuurlijk binnen de therapie heb je natuurlijk heel veel richtingen. Mensen ja. met uh, ja urine incontinentie, ontlastingsverlies, ja. Gaan ze zo door. Ja. Ja. En daar heb je toch ja heel veel onderzoeken is daarna zijn daarna gedaan ja. om te kijken. Maar wat is bij deze patiënt nou de meest effectieve behandeling? Dat is allemaal individueel natuurlijk. Hè? Ja, en dat is ook met lage rugpijn denk ik ook hetzelfde verhaal. Denk ik ook, ja. Dat kan ook alle kanten op. ook ja. lage rugpijn. Ja, en, en, en omdat er natuurlijk zoveel mogelijkheden zijn. En ook zoveel wordt aangeboden. Is het natuurlijk heel belangrijk dat er natuurlijk ook wetenschappelijk iets wordt gedaan. Aan, aan wat werkt wel en wat werkt niet. En, um, en, en dat is dus eigenlijk wat je met die master nou probeert te doen. En dat, je dat, die zogenaamde, dat heet dan evidence-based practice. Ja. Dat is eigenlijk... Ook, ook iets wat uit, uit, de, uit de farmacie, farmacie komt. Hè? Dat je dus dubbelblind onderzoek doet om te kijken of er medicijn werkt. Ja. En die methodiek van onderzoeken, die is in feite doorgezet in de, in de geneeskunde. En ook via de, de psychologie kant en, en, en ook naar de fysiotherapie kant eigenlijk nu, steeds belangrijker geworden. Hè? Ja. Ja. En wij zijn nog 30, 35 jaar geleden opgeleid of zo. Zoietsje? Ja. En toen was het gewoon echt niet. Nee. En, en, en, en de mensen die nu opgeleid worden, die krijgen dat natuurlijk mee vanuit ja. de opleiding. Ja. Dat is, ja. dat is het ja, voor ons daarom ook een grote stap geweest om dit wel te doen. is hoor. Maar ook een hele belangrijke eye opener natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dat is wel mooi om zo met je vakgebied bezig te zijn, omdat ja. je ja, steeds mooi. jezelf eigenlijk evalueert in ja. wat je ja. doet. En dat ja. is, en je is, wordt er steeds bescheidener van. Ja, ja. Toch ja, wel ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, Je ja. wordt wel heel kritisch, ja. denk ik. Ja. Nou, en ook naar de patiënt toe. Ja. Van, ja, de, de patiënt moet wel, zeg maar, heeft ook de verantwoordelijkheid. Weet je wat, een van de moeilijke dingen is dat mensen soms ook iets willen waarvan je nu weet ja maar het werkt niet hè? Dus, dus, dus je wil het wel want het is natuurlijk een beetje ingesleten soms ja. maar uh, dan moet je ook wel weer iets doen om uit te leggen waarom het waarom, hoe het beter zou kunnen of zo en dat is niet altijd wat mensen verwachten dus het is ja. het is ook wel moeilijk, uh, ook wel eens lastig ja, ja. Ja. Jij, jij doet je dan doet de bekken? maken denk ja. ik dan ja. ja. ja. ja. maar jij doet de bekkenkant, ja. zeg ja. maar wat je tegenwoordig heel veel hoort van mensen zijn versleten heupen mensen die last hebben en dan wordt er gelijk geroepen ja dan moet je maar geoppeleerd wordt, krijg je een uit en dan, yeah. uh, dan kun je 15 jaar mee. Yeah. En dat is iets wat ik, wat ik waar je echt heel veel mee geconfronteerd wordt tegenwoordig, Terwijl aan de andere kant weet je dat het voor jaar is. Ja, yeah. maar de, de, de, ah, de bekfysiotherapie heeft niet zoveel te maken met heup Nee, De nee. Nee? bekfysiotherapie heeft te maken met uh, ja, mensen die bekpijn hebben, dat okay. vaak de zwangerschapsgerelateerde Het dus vaak vrouwen voor vrouwen die dat probleem hebben. Vrouwen, ja, of doet trauma, dus ja. iemand die zijn bek heeft gebroken, ja. cetera. En uh, de bekkenbodem, dat is vooral het gebied van de ah, bekkenfysiotherapie. Okay. Uh, dus het onderzoek, uh, dat is een beetje waar wij afwijken van de rest van de fysiotherapeuten. Wij mogen inwendig onderzoeken. Oh, okay. ja, dus de bekkenbodem uh, zit inwendig. Die kan je ja, natuurlijk oh, okay. niet zoals een biceps aan de buitenkant nee, nee, nee, nee, ja. En uh, die kan je dus inwendig het beste beoordelen. En dat is de mogelijkheid die wij hebben. En daarin zijn we ook opgeleid om mensen dus inwendig te mogen onderzoeken. Dat is wel een hele mooie verrijking eigenlijk van... Ontzettend uh, Het is ja. ook een ja, ook wel best wel een intiem gebeuren, omdat je natuurlijk in een gebied komt wat, wat best wel heel uh, intiem is, wat heel intiem is voor mensen. Ja, ja. en je hebt het op gebied van uh, urologie, uh, ja, het ontlastingsgebeuren en seksualiteit. Is dat natuurlijk een, uh, een heel uh, ja, intiem gebied, wat wat ontzettend mooi is, want je, je, je krijgt wel. Een vast... Ja, je krijgt wel een enorm met, uh, contact met uh, degene ja, waarmee die ja ik ja. uh -huh. ben ook erg blij dat ik het gedaan heb. Dus ja, ondanks de inspanningen, die het heeft ja. gekost. Maar ja. Ja. het is echt fantastisch, ja. ja. ja. ja. Dan hebben jullie samen in de praktijk eigenlijk een enorme aanvulling gecreëerd. Hè? Ja. Ja. ja, je ja. ziet ook in de praktijk dat er steeds meer specialisatie komt. Zijn er zijn nu twee jongere collega's die sportfysiotherapieopleiding sportfysiotherapie opleiding doen, ook master. Dus ja, er komt steeds meer specialisatie binnen de praktijk. En dat, ja. is, dat is gewoon heel mooi. Mooi, ja. ja. en hoeveel ja. zijn jullie in de praktijk? Met hoeveel mannen? Acht therapeuten. Man acht therapeuten. Ach, ja. ja. Ja, part-time ook. Hè? Allemaal part-time. Ja, nou. ja, niet allemaal ja, ja. full-time. Nee, nee, nee, nee, nee. ja, dus, uh, ja, Ik vind het uh, een heel mooi, mooi verhaal. Hè? Ja, wat je, wat, je, wat je nu ziet, hè, dat is dat je, doordat je je specialiseert en verdiept, dat je toch meer uh, gaat verwijzen naar elkaar. Dat je, ik ga niet alles doen, hè, maar ja, ik vraag nu, ik vroeger behandelde ik allerlei soort maar nu zeg ik tegen die jonge gasten van: uh, ja, jullie, jullie hebben er wel meer verstand van, dus. Uh, ja. Ja. Dus doei, ja, die kijken die jullie kansen, er maar naar. Ja, ja. ja specialiteit. Nou, we gaan, we gaan, we gaan de rug. Is, ja. uh, rugpatiënten dan meer dan naar mij toe. Maar goed, als als, als praktijk een heel palet van, van diensten aanbieden aan mensen, dat is eigenlijk heel mooi. Dat, ja, dat is zeker mooi. Uh, ja, ja. dat is wel heel, heel... heel, heel, heel, heel. Ja. Nou, prima. Ja, dus, dat, dat is een uh, goed verhaal. Heel erg dank ja, mooi, voor jullie ja, ja. Uh, ja, dank ja, voor like ja We, we ja? hebben ja? natuurlijk in de krant het stukje gezet dat mensen oh, donderdagavond ja, we hebben wij lezingen waar ik wat vertel over de fysiotherapie. Arjan wat vertelt over de lage rugklachten met de methode Sullivan. En we wilden ook ons behalen van de masters natuurlijk vier. Dus bij deze is iedereen uitgenodigd en uh, Half iedereen kan zich uh, opgeven om uh, even even te uh, ja, ja, mailen naar de. Uh, de info de ja. of bellen naar. Uh, 571-2572. Oké, okay. maar van harte welkom. Oké, okay. okay. helemaal mooi. Heel veel succes daaronder. Nou, Dank je wel. en gefeliciteerd met het herhalen ja. van dit mooie resultaat. Dankjewel. Goed, wij gaan uh, een stukje muziek draaien. Count Basie en Summertime.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 Is antwoord. En wij gaan praten over heel serieus onderwerp, over huiselijk geweld. Gerrie, jij ja. hebt tegenover je zitten. Uh, Laura van der Voorn zit tegenover uh, ons en zij gaat vertellen over huiselijk geweld. Dat komt toch heel veel voor. Ja. Dat, He, op uh... allerlei gebied, uh, jongeren, ouderen. Uh, ja. En daar hoor je niet zoveel over. Nee, ja, dat begint nu langzamerhand wel wat meer uh, te worden... Ja. Uh, omdat er wat ook meer uh, nieuws uh, uh, over is, er worden reclamespotjes uh, zijn er op televisie over zeg maar, het gewone huiselijk geweld tussen volwassenen. Ja. Maar ook uh, gericht op ouderen. En, uh, bijvoorbeeld van ouderen is de inschatting dat uh, 1 op de 20 ouderen uh, misbruikt wordt. En dat kan op allerlei gebieden. En wat er nu bekend is, is echt nog maar een topje van de ijsberg. Ja. Dat is... Uh... Ja. En uh, langzamerhand uh, gaan we ervan uit dat het wel steeds meer uh, onder het voetlicht komt. Oh. Ja, het is ook geweld vallen heel veel verschillende categorieën. Hè? Ja, dat klopt. Maar, ik, uh, het kan variëren, ik zou zeggen, vertel dan maar eens even het over. Hoe... Ja, nou, de meeste mensen denken dat het alleen om uh, lichamelijk uh, geweld gaat. Want dat, uh, is, ja, dat is het meest duidelijk en ook het meest zichtbaar. Hè? Ja. Want als iemand lichamelijk uh, mishandeld wordt, dan zie je toch. Uh, Vaak plekken op het lijf, blauwe plekken, uh, botbreuken, uh, nou, uh, striemen, uh, versuffing. Dat zijn allemaal uh, signalen dat iemand uh, of mishandeld wordt. Maar psychische mishandeling als uh, uitschelden, negeren, uh, kleineren... dat valt ook onder uh, mishandeling. Dus ook onder huiselijk geweld. Dan heb je de financiële uitbuiting, dat zie je vooral uh, bij ouderen, ja, familie uh, en zo. Familie, ja. uh, maar ook mantelzorgers. Um, zie je dat toch wel veel, uh, veel optreden. En de verwachting is dat dat alleen maar meer wordt... omdat uh, het economisch natuurlijk niet zo geweldig gaat in Nederland. Veel mensen uh, geld tekortkomen. En dan is een oudere die uh, alleen woont en kwetsbaar is... Een, uh, een goed slachtoffer. Ja, het is heel pijnlijk zoiets eigenlijk. Hè? Ja. Dat is ja mensen niet uh, in Nederland gewoon uh, kunnen worden tegen dat soort individuen. Die, ja. Ja. ja, omdat ze natuurlijk ook heel lang thuis wonen, hè. En dat wordt natuurlijk, hè, als ze al ja. thuis wonen, ja. krijgen ze natuurlijk hulp van buitenaf. Ja. En zij zullen zelf ook niet snel aan de bel trekken, denk ik. Want dat doe je niet. Nee, want zeker als het als het je kind bijvoorbeeld is die jou financieel uitbuit, dan schaam je ook ja. dat dat jouw kind is die dat doet. Ja. ja. En dat je eigenlijk het product van jouw opvoeding, dat die dat met jou doet. Ja. Plus dat mensen toch uh, een loyaliteit naar hun familie hebben. Zo van, ja, ik ga mijn familielid niet aangeven bij de politie. Dat hoort niet. En uh, mensen zijn heel bang dat, ze dan, uh, dat diegene dan bijvoorbeeld helemaal niet meer komt. Er was een voorbeeld van een mevrouw die werd iedere maand voor honderden euro's uh, pikte de kind in. Maar ja, het was de enige kind en ze was zo bang dat die dan helemaal niet meer zou komen. Dat ze dan maar dacht, nou ja, dan moet dat maar. En dan leef ik maar wat kariger, want uh, ze houden vaak dan zelf helemaal niks meer over. Nee, nee, nee. Ja, nou, dat zijn dingen die zijn heel lastig, hè? ook om, ja. niet alleen om, om, om duidelijk te maken wat er nou gebeurt hè? En dan, ja. aan, een, aan een derde maar daarnaast ook uh, is het heel moeilijk denk ik voor voor de ouderen zelf ja dat is heel moeilijk ja. dat is dat is afschuwelijk denk ja. ik dus vandaar dat het uh, ja heel belangrijk is dat uh, het steunpunt er is ja. en dat we steeds meer ook wel middelen krijgen om uh, het te bestrijden want zo uh, start er nu in uh, uh, een project vanuit het ministerie om financieel misbruik van ouderen te bestrijden. En daar worden bijvoorbeeld ook banken en notarissen bij betrokken. Ja. Want, om uh, advies te geven, ja. hoe je dat ja. kan... Uh, ja. ja, maar ook dat die um, ja, hopelijk in de toekomst... wat meer mogelijkheid krijgen om dingen te melden. Ja. Want uh, bijvoorbeeld um, een en-of-rekening... Ja. veel uh, ouderen ja. hebben met ja. hun kind een en-of-rekening... Ja. of met een buurman vaak ook. Ja. En dat uh, gaat heel veel... Ja, maar niemand realiseert zich als je een, als een, een ofrekening hebt. Ik ben bankier in het dagelijks leven. Dus dan heb je allebei evenveel rechten. Ja. En, en dat kan natuurlijk wel eens rare situaties creëren. Ja, dat is dan niet bekend natuurlijk. Ja, en, en, en, maar gelukkig is je ook op dit moment op het terrein van bewindvoering. zijn er steeds strakkere regels. Er, komt, ja. er is ook een vergunning in omloop op dit moment. Ja. Zodat bewindvoerders, en dat begint eigenlijk al ja, op een heel vroeg stadium. Hè, zodra je namens iemand handelt you <laughs> dan doe je eigenlijk bewindvoering. En, en dat hele proces, voor stichtingen, verenigingen... en voor bejaardenhuizen, maar ook voor beroepsorganisaties... die bewindvoering doen, komen steeds strakkere regels. En dat is ook maar, maar goed ook. ook ja. Ja. Dat, dat daar in ieder geval een vergunning aan de grondslag ligt... en dat je ja, bewerk, moet werken volgens bepaalde richtlijnen. Ja. Dan, ja, het eventuele misbruik, hè, uh, dat je dat tijdig kunt aankaarten. Ja. Ja. Ja. En hoe komen al die klachten zeg maar, uh, bij jullie terecht? Uh, wie meldt dat? Wie, wie meldt nou dat, dat er iemand mishandeld is, eh, ja. financieel? Eh, is nou ja, bij ouderen was eerst eh, het, het grootste deel nog wel via de politie. Dus als er een omstander had gezien dat het fout ging, dan meldde die het bij de politie. Of als er echt dusdanig geweld was dat de politie eh, ter plekke is geweest. Mm -hmm. Maar door die spotjes zie je steeds meer eh, familieleden, buren, eh, andere omstanden. Die denken van ja, het klopt daar niet. Uh, we moeten dat melden. Ja. Dus de verhouding uh, dat gewoon omstanders melden. Uh, dat wordt steeds, uh, gaat dat steeds we beter. Wezen worden door die sportjes. Ja, uh, ja. onder andere. Proberen ja. jullie niet als, als, als het in de eerste lijn zit. Hè? met name kinderen van ouders. Uh, om. Uh, je kan natuurlijk de politie wel eens een heel makkelijke stap. maar is het niet veel beter om op geen partijen bij elkaar te brengen. en te proberen het probleem op te lossen? Ja, Nee. Waardoor het contact tussen kind en ouder ook blijft. Hè? Ja, nee. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Ja, nee, en heel veel ouderen willen zelf ook geen aangifte De... doen. Ah, nee. En we, we, we kijken niet alleen naar het slachtoffer. Uh, we kijken ook naar degene Huisje, die omstandigheden. het. omstandigheden. Ja. Uh, ja, ja. En degene die het doet. Ja. Om, omdat we als we die kunnen helpen. Ja. vaak ook ja. het probleem oplossen, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dus dat. Uh... Nou ja, dat gebeurt geloof ik nu ook wel, hè? Bij, uh bij pluspunt onder andere, de ja. oudere adviseurs die ja, ja, hebben dus ja, maar, hè, hun, die komen dus op bezoek ook bij ouderen ja. die registreren natuurlijk ook wat er gebeurt, en die ja. gaan ook in gesprek met de familie, de kinderen van de ouders, ja. of van de, de alleenstaande, de vader of moeder om daarmee te praten, dat weet ik dat dat gebeurt ja. ook wel hè? Ja, nee, en dat om een, dus, is een oplossing te, ja. te ja. Ja. Ja. Het als, als, je, als je het echt heeft doet dan is, de, is er vaak een enorme breuk tussen kind en ouder ja, ja, als je ze ja, daar... ...en we dat voor het oplossing Waarbij het toch maar aankomt... ...en, en ja, iets, iets terug kan leren... En, ...en dat, dat op een ander niveau te brengen. Ja. Ja. Voor dat is, dan ik dan denk het ook... Wel, ...want de toe. het is toch wel heel erg... confronterend. hè? Ja. Nee, maar we hadden inderdaad een ja. zaak... ...waarbij uh, het geweld dusdanig was... Dat, ...dat zo niet meer op bezoek... ...bij zijn moeder mag komen. Maar moeder zit nu heel verdrietig... ...in haar huis... Ja omdat ze de zoon niet meer ziet. Ja. Dus uiteindelijk is dat niet, is dat niet de oplossing. Nee, nee, nee. Blijft toch je kind, hè, ja. altijd. Ja. En dus moet je altijd... Ja, en dat doen wij ook altijd, ook kijken naar die zoon in dit geval. En hoe we die kunnen helpen om te zorgen... dat hij niet meer dat hoeft te doen naar zijn moeder. Ja, ja dat is echt de beste oplossing, ja. denk ik ook. Ja, ja. klopt. Het steunpunt. Uh, hoe, uh, hoe kunnen mensen jullie bereiken? Nou, het, uh, het algemene nummer is uh, 0900-126-2626. Dat is een makkelijker. Uh, ja, dat betekent van uh, 9 tot 5 krijg je dan iemand van het steunpunt uh, Haarlem aan de telefoon. Na uh, 5 en in het weekend uh, uh, uh, is het dan sensor. En die sluistert door naar om. Oké. Okay. Dus dan uh, komt dat goed. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Oh, prima. Nou, dankjewel, Aura, uh, voor deze uiteenzetting. Ja. Het blijft een uh, moeilijk ja. onderwerp. Maar ik denk dat het heel uh, mooi is dat er zoveel support komt. Ja. Voor mensen, zowel voor slachtoffer als de dader. Om een uh, goede oplossing te creëren. Ja. Dat is altijd het beste in dit, uh, deze Zeker. wereld. Zeker. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Goed. Ja. We hebben even geen muziek, Harry. We gaan door met We ons uh, door. programma. Ja. Ja. En dat uh, betekent dat de volgende gast wel tegenover me. Zit? Ja. Vertel eens, wie ben je? Hallo. Ja. Hallo. Ik ben Lotte Luister van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Okay. De, de bibliotheek. De bibliotheek. En daar valt bibliotheek wordt ja. ook onder hey, sinds welkom. 1 januari. De ja. stand uh, ja. valt ook onder de organisatie. Dan. Onder de onderorganisatie, ja precies. Oh, okay. Dus wij doen uh, bibliotheekwerk voor zes gemeentes. Zes gemeentes, oké. Okay. Uh, ja. Dat is allemaal gecentraliseerd. Ja. Dus de, ja. de rekening die we krijgen, die wordt ook gecentraliseerd. Uh, Eigenlijk wel. Dat is goedkoper uiteindelijk. Ja, en ja, het het uh, en ja, dat is efficiënter. En dat is wel belangrijk in deze ja. tijden van bezuiniging. logisch. Dus ja. Ja. Logisch, dat is, uh, naar, uh, ja wij kennen natuurlijk Zandvoort hè, de Zandvoortse bibliotheek mm -hmm. hè, zo, zo, zo, zo werkt dat dan uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, we toch wel een, daar, een ja, centraal ja, punt ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja en jij bent hier want ja ik uh, het Zandvoortse uh, uh, bibliotheek die doet het goed hè ja gaat heel dat goed, goed ja is ja, ja. leuk sowieso ja. uh, zien we eigenlijk dat de bibliotheek het goed doet hè, ook in de andere ja. gemeentes maar vooral hier in Zandvoort is het enorm aan het groeien uh, dat zit er vooral in de jeugd uh, uh, ja, dan heb je de toekomst en het is uh, heel belangrijk... Dat, dat, dat mensen goed kunnen lezen. En ja. Niet dat beetje lezen, maar echt goed kunnen lezen. Ja, ja. Dan heb je toch meer kans in de ja. maatschappij. dit vind het dus wij... grappig eigenlijk... dat juist ja. de jeugd het, het is dan voor het goed doet... terwijl de jeugd tegenwoordig de beschikking heeft... toch alle elektronica en, en toegang... tot moderne media. Lezen meer, hè? boeken ja. lezen en, uh... dus Misschien wat minder boekgericht dan vroeger. Maar ja. men leest natuurlijk toch wel... Ja. Je moet, ook met digitale media moet je toch goed kunnen lezen. En uh, ja. het is ook, ook aangetoond... dat uh, Mensen die uh, beter lezen. Ook beter uh, scoren op CITO-scores. Uh, ja. Dus het is echt belangrijk. En we hebben hier in Zandvoort. Dat is het leuke. Hebben we de bibliotheek op school. En die zit in de bibliotheek. Ja. Op twee plekken. Dus op het louis carré, Maar ook ja. in de Golf. In ja. Zandvoort-Noord. Ja. En daar. Uh, ja dat, dat is heel leuk. Want die kinderen kunnen zelf de boeken aan elkaar uitlenen. En um, het wordt ook uh, begeleid. Door een uh, coördinator. Die hun, uh, ja, probeert echt ook het leesplezier. Dat te stimuleren. Dat het niet allemaal is het moet. Maar dat het ook leuk is. En uh, het wordt ook uh, gecombineerd met een monitor. Dus je kan meten uh, hoe de kinderen het ervaren. En hoe ze het doen. En dan zien ze. Oh, dus echt meetbaar verbeteren van de prestaties. Nee, ja. Ja. Ja, je praat en, nog steeds ja, over de fysieke ja. boeken dan. Hè? Ik heb ja, het dan over de fysieke ja, boeken. Ja. Ja. Dat klopt. Wij willen ook uh, e-books uitlenen natuurlijk ja. als bibliotheek. Ja. We hebben er nu um, uh, een stuk of even denken. Um, 1300. Um, maar er zijn nog niet zo heel veel e-books in Nederland überhaupt. Of te koop. Nee, dat zijn er maximaal 30.000. Terwijl je miljoenen gewone boeken hebt. Ja, ja. En uh, de uitgevers moeten de bibliotheken de rechten geven... om die boeken te mogen uitlenen. Ja. Dat mag niet zomaar. Nee. Nee. Uh, we proberen wel die wet veranderd te krijgen. We zijn zelfs op goed, Europees we niveau mee bezig. Maken, ja. ja. bent, uh, ja. Ja. Maar we, hebben, uh, we zijn goed bezig met de uitgevers uh, te, uh, te laten inzien... dat het belangrijk is dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. En uh, dat heeft al dat jaar gekost. Maar je ziet nu dat, dat ze ja, daarin meegaan. En we hopen eind van het jaar dan 2500 e-books te hebben. En over een paar jaar 25.000. Dus het is nu, er komt een nieuwe portal met e-books. Dus het is nu dat heel betekent erg... Dat uh, betekent wel dat je de administratie voor uh, die ja. zes bibliotheken... Ja. Dat is, die wordt er wel ingewikkelder op natuurlijk. Dat gaan we landelijk doen. Dus de e-books e doen we landelijk met elkaar. met elkaar. Dat doen we nu al. Ik zit zelf in de inkoopcommissie voor de digitale content... voor alle landelijke bibliotheken. Dus uh, dat doen we echt met elkaar. Want dat ja, kan natuurlijk digitaal ook heel goed. Ja, want voor de uitgeverij is het natuurlijk van belang... dat er iedere keer als er een e boek wordt uitgeleend... Dat, dat er ook een ja. streepje ergens komt klopt, staan van klopt. betaald. Ja, ja klopt, Want uiteindelijk ja. gaat het daar ook om Ja, nee. zeker. Dat is ook belangrijk voor de uitgeverij. Ja, logisch. Nee. Ja, begrijp ik. Ja, en zou het nou eens gebeuren dat er op een gegeven moment... gewoon geen fysieke boeken meer zijn en alleen maar e-books, -e zeg maar? Nou, ik dacht een paar jaar geleden, dacht ik, dat zal vast gebeuren. Ik geloof het niet namelijk. Nou, en nu geloof ik het ik niet geloof meer. Het niet, nee. Want nee. Wat ik merk nu nee. dat heel veel mensen zeggen van, ja, ja, ik dacht zelfs dat ik zelf ook voorop zou lopen ja. met e-books. En dan heel snel er helemaal over zou gaan. Ja, maar ik, maar hoor, ik, doe het, nee. ik doe het niet. En ik snap wel dat mensen op reis. Hè, dat dat prettig ja, is ja, met een e book is ideaal ja, natuurlijk. Hè? Ideaal. Ja, ja, dan ja, dan ja. neem je gewoon 30 boeken mee ja, of zo. En dan, dan, je dan je kun je kiezen. Maar gewoon dat thuis. Om, ja. om een boek hè? in je handen nee. te houden. En, en, en de kaft En erin te bladeren. Ik denk dat je een bepaald gevoel aan zo'n boek hangt. En dat kan veel moeilijker als het alleen maar een tekst is. Maar misschien dat e-books ook alweer nieuwe vormen gaan krijgen. Dat gaan ze natuurlijk krijgen. Dit is en nog maar het begin. Dat gaat door en door. Dus ik denk absoluut dat elektronisch wel eens flink gaat groeien. Mm -hmm. Ik denk dat je de vormen naast elkaar krijgt. Ja, ja. Net, net als ja. je thuis nu een dvd kan bekijken, maar je kan ook naar de bioscoop. Ja, weet je? Dat, ja, wel. Dat, zo, ja. dat soort dingen ja. gaat meestal naast elkaar ja. komen. En, ja. nou, ieder, ieder wat wil. Dat, ja. dat is het idee. Dus ja. je krijgt verschuivingen en veranderingen. En, maar dat is prima. Daar gaan wij ja. gewoon ja. niet mee. Ja. Ja. Maar waar zit het ja. dan in dat van voortse bibliotheek zo goed gaat ten opzichte van die andere? Door de bibliotheek op school, en, maar ook door de nieuwe, het nieuwe gebouw, hè, door het louis David carré de ja, blauwe is trem. Ja. Okay. ja, sindsdien is het, uh, is het flink gegroeid. En het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Dus ik wil ook echt alle zandvoortnaren die het nog niet gezien <lacht> hebben uitnodigen ja. om te komen kijken. Want dat is echt, je kan heerlijk zitten, er is gratis ja. wifi. En je ziet ook steeds meer jongeren die dat ontdekken, die gewoon komen, ja, zitten chillen of studeren in de bieb. En dat is ook een trend die je landelijk ja. ziet. Ja, er is een ja, is leescafé is Met tijdschriften, ja komen binnen, hè? Het, ja. Dat is het punt. Ja, ja. ja maar het, het is ook een plek om te zijn. En uh, je kan ook ochtends daar je tijdschriftje of je krantje lezen maar een kop soep van Ab. En, uh, gang ja, het is heel toegankelijk. Ja, het is laagdrempelig. Je ja. Ja. hoeft niks. Ja. Ja. Ja. En, en jullie ja, je, je, je kantoor, je hebt zes bibliotheken, maar je zit altijd in Zandvoort of ergens nee, er Nee, een aantal mensen zitten hier in Zandvoort ja. en ik zit zelf in Haarlem. In Haarlem, dan ja. dat is de centrale, zeg maar. Ja, ja klopt. Okay. Ja. En valt de bibliotheek op station in Haarlem? daar ook Ja, valt er ook onder. Ja. Die loopt ook goed, hè? Die loopt ook goed, ja. Ja, dat ja. is... Is, uh, zoals wij denken dat de Bibliotheek van de Toekomst ja, eruit woorden, zou kunnen hè, zien. Ja, zo'n ja, nou. hele snelle plek. Ja, reisiging meenemen. En even ja. kijken naar de financiële kant. Is, uh, draait dat ook goed? Is dat allemaal in nou, deze ja. tijd nog goed te, uh, af te dekken financieel? Het is uh, lastig. Ja. He. Je bent ja. eigenlijk in zes gemeentes continu daarover in gesprek. Nou ja, zes. De ene is meer dan de ander. Maar uh, je hebt steeds bezuinigingen. Ja, dat en dat moet dat... dan soms uh, hele drastische dingen doen. Van verhuizen of verhuizen. Kleinen of sluiten, zelfs. En ja, dat, dat blijft de hele tijd in beweging. Ja, want jullie draaien toch voor een deel op subsidie? Ja, een groot deel. Ja. Ja, en dat kan ook niet anders, helaas. Je zou je prijs zo enorm moeten verhogen als je dat anders zou willen ja, dan doen. Dan maak je die drempelveld te ja, hoog. Ja, dat natuurlijk. kan helemaal niet. Dan zou de prijs vier keer zo hoog zijn. Ja, dat ja, kan natuurlijk niet. Nee. niet. Nee. nee. En iets anders, wat ik ook nog wil vertellen, is dat um, senioren, er zijn ook best wel veel senioren, lid van de bibliotheek hm. in, uh, in, haar, of in Zandvoort, meer dan 600. Ja. En uh, dat dat ook voor hun het een plek is. Is ja, gewoon prettig. Alles is er uh, waar samen komen waar je samen kan zijn. En, uh, we proberen ook uh, dingen te organiseren. Cursussen, ook op het gebied van mediawijsheid. Dus hoe, hoe ja. werk ik nou met internet? En hoe doe, doe ik mijn Facebook? Zulke uh, dus soort cursussen ja. geven wij het allemaal heel goedkoop. Uh, we hebben nu ook ander soort dingen, zoals een uh, cursus van uh, hoe maak ik mijn cv of hoe, hoe maak ik het beter. Ja. Ja. Meer uh, maatschappelijk gericht. Nou, we hebben het op die manier ja. vervullen een hele sociale rol. Hè. En de gemeenschap ja. is niet alleen maar even een boek halen in de bibliotheek... maar veel meer. En dat is eigenlijk heel mooi. Ja, ja. ja. en dat, dat zal ook wel groeien, dat aspect, denken wij zelf. Ja. Dat dat iets is wat landelijk ook wel steeds meer... Hè, nu het gaat over participatie en uh, zelfredzaamheid en zo. Dat dat gaat groeien. Ja, ja dat ja. is ja. mooi. dan uh, ik denk is een dat andere, die rol... andere functie gekregen. Ja, Eigenlijk is het de oude functie. Want je hebt, um, of de oude functie. Je hebt het UNESCO-manifest, waar ooit um, wat beschreef... wat openbare bibliotheken deden. En dat ja. gaat heel erg over uh, mensen laten deelnemen aan de, aan de, maar, de maatschappij, mm -hmm. participatie, uh, emancipatie, en daardoor democratie. En daarom moet je dan informatie bieden aan mensen. Ja. Maar het gaat helemaal niet over boeken uitlenen. Nee. Nee. Nee. Dus het kan nee. ook nee, andere nee. vormen gaan krijgen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is mooi. Ik denk dat het ja, heel wordt is dat ja. Ja. dit gedeelte van de bibliotheek en zo'n antwoord nog niet allemaal weet. Nee, dat, dat denk ik dat ook niet. Het is best wel een belangrijk issue om daar veel aandacht aan te besteden. Ja, mooi. Heel fijn Fijn dat je er was. Ja, Leuk ja, om dit eens een keer te horen. En ja, hem, absoluut. Ja. Dus allemaal deze week eens even binnenlopen. Met ja, je ja, je ja kan als zo, ze zeker Het ja, is ja, ja, ja. dus een hele lage drempel. Dus iedereen kan zo naar lopen en kan daar uh, ja, toch veel meer informatie ja, ja. breed te krijgen. Ja, Dankjewel Lotte. Bedankt. Heel fijn is dat het je vindt. er was. Ja. Goed, we gaan uh, luisteren naar het laatste nummer. Een heel fraai nummer van uh, The Doors, Riders mm. on the Storm. Mm. Ja. Hotel Hoogland natuurlijk. Met op de achtergrond nog de fraaie muziek van de doors. We gaan nu een paar dingen vertellen. We hebben straks om 12 uur op CFM live oud Zandvoort. Ankie Joustra in gesprek met Minken van den Beulen. Nou, ik hoop dat ze allebei genoeg aan bod komen. Want de dames kunnen allebei al een uur praten uit zichzelf. Dus het wordt een heel interessant programma van 12 en, uh, 12 en 1. Dus live op CFM, oud Zandvoort. Minken van den Beulen en uh, Ankie Heel Leuk. En dan nog een heel belangrijk bericht. Uh, vannacht gaat de wintertijd weer in. In, ...dus dat betekent dat de klok een uur teruggaat. Dus in plaats van drie uur is het twee uur. Nou, ja, dat betekent dat dus het een uurtje lekker lang, lang, lang, lang blijven, lang blijven lang liggen eigenlijk... ...terwijl het vrij. niet door hebt. Ja, en dat... het is jammer dat morgen niet wat beter weer is... ...dan nee, hadden we er wat meer van meer kunnen, van kunnen van genieten. We genieten he, maar helaas. Steven, gemoed op morgen de techniek... ...was in handen van Thomas de Jong en ingevlogen Marcus... ...die uh, samen met de tweeën toch alles weer tot een goed einde hebben gebracht. En dat is mooi. Ja. De redactie van dit programma, was altijd in handen van... Die...